Мы хан федер мет дебрид хадаша пахина элф от ферз ахтин. Идрэйфит? Вэлэфней мошлим умлахим de Tovu u Limani ve lahem we laguim Dus hij geeft instructies aan zijn twaalf leerlingen uitverkoren leerlingen die hij zendt naar Israël om Israël eruit te halen uit de klipot En hij geeft aan wat Moeten zij, wat zullen zij ondergaan? Wat moeten zij ondergaan? En daaruit uh, komen als overwinners. En hij zegt, "Wil well, lief Moslim, o En jullie gebracht zullen worden voor de regeerders. En voor de koningen. Lemani vanwege mee, om mee. Leed doet la hem voor hen als getuigenis, voor hem en voor de goyim als getuigenis en voor de volkeren als getuigenis. 19. We im saru et hem uit de agu eich Tidabru, ume, tidabru, ki in ten lahem, tidabru. En kijk nou wat hij hen zegt, Verder wat, waarop hij hen waar hij hen attent wat, maakt, hij zegt. hem en Wanneer zij zullen jullie over, overleveren? Wanneer zij jullie zullen overleveren? Overleveren? Aatida dagu, maak je geen zorgen. En waarover, waarover moeten zij geen zorgen zich maken? Let op. Echt, Aatida broe. Wat zullen jullie zeggen? Ten opzichte, ja, en Maatida beeroe. En wat, hoe jullie zullen zeggen, en wat jullie zullen, wat jullie zullen zeggen. ten lachem, want op dat moment zal jullie gegeven worden, wat te zeggen. Wat zegt hij tegen hen? Hij zegt, wanneer de regeerders en de koningen zullen jullie... Oh, uh, Wanneer uh, jullie gebracht zullen wo, worden voor de regeerders en de koningen, wat zijn de regeerders en de koningen? Wanneer jullie in de klipot, wanneer de klipot zullen jullie uh, aanvallen vanwege mij? Vanwege het werk he, uh, wat je doet, geestelijk werk wat je doet, uh, door. Uh, ...man op, op te doen, opzegen naar mij, naar, naar de ketter, klikker. Uh, dan, wat moet je doen? Dan zeg je: dan maak je ze geen zorgen, wat zal je tegen hen zeggen? Dus je moet niet, het niet, betekent: ga je moet jezelf niet voorbereiden daarvoor. Je moet jezelf niet gefixeerd raken op uh, op wat er zal zijn, op, uh, maar wijd wel vertrouwen boven het verstand dat op dat moment, en dat ik verzeker jou, dat op dat moment zal jou gegeven worden wat, wat te zeggen. Te zeggen betekent dus wat, uh, met welke kracht te komen. Zeggen is zwoegmaak welke kracht uh, aan de dag te brengen om uh, op dat zekere moment om hun aanval af te slaan en daardoor uh, vooruit te gaan. Men kan niet, uh, het is absoluut onmogelijk om uh, daadwerkelijk tot zijn bevrijding te komen. Zonder overgeleverd te worden aan de regeerders en de koningen. Want die zijn allemaal de wens, vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf. We, we, we moeten er doorheen komen. Kan niet anders. Ja, in het geestelijke wereld kunnen we niet anders. We moeten doorheen komen. Door onze wereld, door, de, door het ervaren van alleen onze wereld. Moeten we doorkomen door uh, de wereld Assyria... Dus de zwaarste van de wereld. Dan de wereld Yitzhira en dan de wereld Bria. Ook daar, hersen hebben we de linkerkant. Dan hebben we dat systeem van, van onreine krachten die ook, die, die wij moeten steeds doorheen komen. Om tot de malgoed van de wereld te zien, de uh, maan ja, te komen. En daardoor gezuiverd te worden. Opgebouwd word. Twig. Kilo atem hem amidabrim. Je rua, de huh? twin, 20. Kilo atem hem, amidabrim, keer roa, wichem, wo amidaber, we pim. Kilo atem hem amidabrim, vanit niet jullie zijn dat die spreken. Die roeige maar de geest van jullie vader, die spreekt door jullie monden, uit jullie monden, maar in het hebreeuws, in jullie monden, door jullie monden. Zie je daarom. Je hoeft niet te denken, want als een mens denkt, wat die moet zeggen, betekent dat hij zelf bepaalt met zijn verstand wat hij zegt. Of zoals so die uh, leraren van deze wereld doen, dat hij hey, die, die loopt dan naar een boekenkast en die pakt dan een dikke pil en die brengt dan naar jou en die gaat jou dan voorlezen wat iemand heeft gezegd. Het is niet nodig. Het is geen geestelijk. We hebben gezegd, niet wat in de boeken staat is het geestelijke, maar het geestelijke is wat jij opneemt in jezelf, na het opnemen van het geestelijke in de boeken op jezelf, wat jij euh, door jouw waarneming, ja, door jouw kelim, hoe kan je dat jezelf opstellen op de manier dat vanuit jouw mond de schepper zelf zal, jouw vader zal spreken vanuit je eigen mond. Maar dan wel, via jouw eigen kilim. Daar gaat het om. Niet zoeken dat in boeken, maar het moet wel uit jou wat hij ons nu zegt. Dat uit jouw mond dat is de Jullie vader die dan spreekt dan uit jullie mond. We zien wel dat hier spreekt hij al over jullie vader. Het was zijn vader van Jeshua. Maar omdat zij uh, worden uh, gebracht uh, voor de rechters en voor de heersers. Uh, lemani, zoals hij zegt, om, om, om, om mijn naam, om de naam van Yeshua, dus in de verbinding met Yeshua, daardoor, daardoor, zegt hij, daardoor uh, wordt ook de roog, de geest van jullie vader, want dan wordt hij ook jullie vader. Dus, uh, zoals wij ook leren, dat om de schepper als onze vader te, te mogen noemen, moet de mens absoluut eh, verbonden zijn met Het Kan niet anders. Zonder verbondenheid met Yeshua is alleen maar woorden. Alleen maar eh, zonder kracht. Het is geen kracht van van eh, zonder de kracht van Yeshua is het geen verbondenheid met zijn vader. En in verbondenheid met Yeshua is ook, zijn vader is ook onze vader, wordt hij ook onze vader. Door, alleen door Yeshua, kan niet anders. 21. We aag im sor et Lamavet We af. sur et beno. We kamu. Vanim. Bavotam. We jamitu. Otam. Hij zegt iets wat. Wat absoluut. Onbegrijpelijk. Is als we het alleen maar zien. Vanuit onze. Uh, af vanuit. Vanuit ons arts verstand. Hij zegt. We ach en een broeder, Jim sor et achif, zal zijn broeder overleveren. lamawet voor de zekere dood. We af, Jim sor et beno en een vader zal zijn, zal zijn zoon overleveren. We kamo van and en de zonen zullen opstaan op hun vaders. We jamitu. En zo zei, dood brengen, ter dood brengen. Wat is dat? Hoe kan je zoiets iets zeggen? Wat is dan voor uh, bo, een boodschap wat hij, wat hij uh, brengt? Hij brengt toch uh, de boodschap van het Koninkrijk der Hemel. Ja, vrede, et cetera. Kijk nou wat hij brengt nou dat de zoon, de broeders, dus allemaal die, de wat denk je wat het is, wat zegt hij dan, wat, wat bedoelt hij daarmee, geestelijk, van binnen gezien, waarom spreek je dan niet dat, bijvoorbeeld, uh, een man zal zijn buurman overleveren, buurman, makkelijker, toch prettiger, buurman over te, te overleveren, dan je broeder, of niet? Makkelijker, gemakkelijker is het. Broeder, om de buurman tegenover, of, of iemand van buiten. Waarom zegt dan Yeshua, spreekt over de verwanten. Dat ene verwante die brengt een andere, of gaat overleveren de andere. Yeshua is gekomen in deze wereld, om... De mens te bevrijden, innerlijk, van elke vorm van aangehecht zijn aan iets wat de mens tot slaaf maakt. Ja, of niet? Nou, de sterkste banden bestaan natuurlijk in de familiebanden. Ja? De sterkste banden. Mijn uh, familiebanden, ja... Zijn moeder liefhebben, zijn broeder liefhebben, zijn vader liefhebben. Zelfs, zelfs als een gewone eenvoudige uitleg. Zou ook wel zinvol zijn. Zou ook wel helpen ons. Dat Jezus begint direct niet uh, dat één mens zal de ander overleveren. Want, want wat, wat, wat heeft het voor uh, effect op de ziel van de mens. Maar elke mens, de mens moet zijn broeder overleveren. Zijn vader moet je ter dood overleveren. Dat betekent de plaats in het hart, wat de mens diep in het hart die verbonden is, die, die waarmee de mens zichzelf, uh, dat hij zijn hart verpacht aan de verbindingen, aan de. Aan de relaties, het hart van het hart, met zijn verwanten, dat scheidt de mens van Yeshua. En scheidt de mens, en dan scheidt hij hem ook van de bron des levens. Natuurlijk moet je je vader lief hebben, staat ook in het Torah, je geeft je vader en moeder lief hebben, je moet het wel doen, je broeder moet je ook lief hebben, maar hoe? Heel? Dat zijn levushim, bekledingen. In onze wereld moet je wel een zekere, zekere affiniteit hebben voor hen, maar niet meer. Dus daarom Jezus uh, begint, juist aanstreept, aan, aan juist de verwantschap. maar daar zit de aangehecht de zijn. En de ander. En we hebben dat ook geleerd. Dat de broeder. Wie is de broeder van. Of wie was de naaste van. Of de broeder van. Uh, Avram. Zijn broeder was zijn. Uh, nee. Maar ook. Uh, say, net als mijn broeder. Hij was Lot. Avram yeah? en Lot. Okay. En dan scheiden ze op een bepaald moment. Scheiden ze van elkaar. Die ging daar ja, tussen de boosdoeners leven en Abraham ging naar een andere plaats. Dus dat was een geestelijke scheiding in Abraham met zijn partner, met zijn slechte negen. Dus dat is ook de mens, op deze manier de mens ook hecht aan zijn broeder, aan dat soort allerlei verbanden die erg dicht bij de mens zijn. En juist die, ook Yeshua zegt ergens, ja, elders, dat juist de vijanden, de grootste vijanden, zitten in jouw huis. Ja, of niet? Zo so, zitten in jouw huis, in jouw familie. Ja, want altijd zo. Want Waarom? Niet dat het zo werkelijk is, maar omdat de mens dan hecht zichzelf aan iemand van zijn familie en daardoor ontneemt hij zichzelf, uh, zichzelf aan de kracht om eh, vrij te komen. Ja, het is bijzonder belangrijk. Maar men wil alles leren. Maar mijn familie is dan. Dat is heenig. Ja, zoals het Joodse volk bijvoorbeeld. Ze zijn helemaal gek op hun familie. En dat is zo hoog. Dat is, dat is, voor hen is het bijvoorbeeld. Een, het, hoogste, het, hoogste, het hoogste teken. Van, de, van een man dat een man. Uh, Joodse man bijvoorbeeld, als je goede, die moet wel. Voor hem is de hoogste, het hoogste ideaal is om een goede vader te zijn, naar buiten natuurlijk gezien. Een goede vader, een goede man zijn, dat men dat hem ziet, de familie eer, dat het zo, so, dat is bijzonder belangrijk is. En dat is dus Yeshua zegt dat nee zeg. Je kan natuurlijk aan je alles he, do, doen met, met jouw kinderen, je moet je wel verzorgen, moet je de dingen doen. Maar hechten aan jouw familie, hechten familiebanden. Alles is in een mens, duidelijk. Maar dan, die zijn wel woucheem, bekledingen, maar binnen jezelf. Je moet aan niets, aan niemand. Laat staan aan andere, andere banden te hebben. Als je jou. Daarom Jezus onderstreept het. Juist jouw broeder. Jou, jouw vader. Die, die moet je ter dood brengen. Betekent jouw hart moet je vrijmaken maken van hen. Je moet zij doden in jouw hart. De verbinding. Jouw verbindenis moet je doden. In je hart. Om vrij te komen. Want dat is de ware vrijheid. Dat is. De hele bedoeling is om uh, te groeien. Kijk nou een kind dat geboren wordt. Hij is helemaal verbonden met de hele wereld. Hij is verbonden. is net samen verbonden met dat stukje wat hij in de mond stopt. Ja, zeg je dat. Zo'n spin. Spijn? Spijn. Kijk, dat is voor hem. dat is net als een tepel van de moeder. Hij is helemaal, helemaal helemaal met de wereld één is als het ware. Hij kent dat niet. Die kent zichzelf absoluut niet. Hij kent zichzelf alleen in als een deel van de natuur. En stap voor stap de mens moet al die al die verbondenheden, al die verbanden, moet je losbreken. Niets verdwijnt in het geestelijke. So, like, ook dat baby zijn blijft altijd zitten in de mens, maar dan in deze verbondenheid. Van, het, van de geboorte. Dat komt al later ook in, groeit het uit in de verbondenheid met de hele wereld, maar op een andere manier. Maar steeds ontbinden zichzelf, dat is wat Yeshua ons onderstreept, dat oh, de zonen zullen opkomen op, op, op hun vaderen en hun doden. Heel? Om de vaderen betekent ook dat uh, de oorzaak van, van jezelf. Als het ware... Ont ontbinden jezelf van je... van je... ouders. En... en maar niets verdwenen in het geestelijke. Dus wel... wel uh, uiterlijk. De mens natuurlijk moet genegenheid tonen... en niet een comedie spelen, maar wel genegenheid tonen. Uh, maar... Op de manier dat men geen haard, hij zijn haard niet verpacht aan zijn familie. Wat we hebben we geleerd van Yeshua? Herinner je nog? Toen hij nog uh, als uh, jochie van uh, ja, 12, uh, 13 jaar was, hij, dan zat hij dan in, het, in de tempel ja, te studeren. Toen ze, kwamen, toen ze naar Jeruzalem kwamen. Uh, op een feest. Ja? Toen hij zag daar met die, zat daar met die. Met die Torah geleerd, te studeren, herinner je je nog? En toen de moeder en zijn familie die vertrokken al en opeens keken ze daar, en in de karantie, zien ze hem niet. Want En zij kwamen dan weer om hem op te halen, want hij zat daar, voor hem was de vader en moeder, was het vader en vader en moeder. Zijn vader was in de hemel. Zijn moeder was hier, maar wat is zijn moeder, wat had hij gezegd? Uh, jullie zijn, jullie die hier zitten, die mijn woorden horen, jullie zijn mijn moeder, mijn broeders, ja, mijn, mijn, ja en niet uh, naar vlees en bloed. Want Yeshua bracht bij ons uh, het verbond naar geest. Het hoogste van het hoogste heeft hij ons gebracht, om ons te bevrijden van de zonde. Want het is verschrikkelijk. Om in de zonden te leven en in de zonde dood te gaan. Oké, okay, wij worden geboren in de zonde, dat geeft niet. Maar aan ons is het gegeven om, om eruit te komen uit de zonde. He? Het is aan het mens gegeven. Ja, de schepper heeft zijn, zijn zoon hier in het oog gestuurd. Wij leren, wat wij leren hier, kan je dat ergens leren. Ziet het, wat hij ons nu zegt. Als je dat in de Jodendom neemt, dan zeggen ze, nou, je moet wel een goede huis, goede huisvader, hoe zeg je dat, dan moet je husband, een goede man voor jouw echtgenoot zijn, en dat en helemaal regels, regels, regels, oneindig veel regels, hoe de mens moet omgaan met zijn familie, op welke, welke manier, en als iemand van de familie doodgaat, op welke manier moeten ze eh, al die, hoe de eh, hele procedure van, van eh, Shiva zitten, van eerst eh, drie dagen, en dan zeven dagen zitten, op, eh, zitten met het eh, begraven, et cetera. Eh, de, wat zegt ons Jeshua? Toen, ja, toen een van die mannen kwam bij hem, herinner je nog, die zijn leerling wilde zijn. En was wel een Tora. Uh, na leden to, lede de Torah na en wilde graag dienen. En leerling van Yeshua zijn. En wat was hij wel? Geloof ik maar zien was hij ook, dat ook een van de leerlingen. Hij had gezegd, dat laat me. ik wil wel gaan, ik wil wel jou volgen, maar laat me eerst teruggaan naar mijn vader even te begraven En dan kom ik hier terug en zeg, nou. Laat de doden hun doden begraven. Want de regeltjes zijn geschreven voor de doden. Onthoud dat er goed. Het jodendom, al die regeltjes zijn geschreven voor de doden. Dat betekent zij die, die leven met en door de zonde mee. Ja, een goede en het slechte, maar dat is door de zonde leven ze met de zonde mee. Ja, zoals in Torah staat geschreven, euh, zoals Moshe heeft hen, hen gebracht. Zie ik zeg het, hen gebracht. Zoals Jezus zegt. Dus uh, ga naar jullie Moshe. En zeggen, ja, Moshe scheidde zich ook. Niet scheiden, maar had ook iets in zichzelf waarbij hij gescheiden was van het volk Israël. Aan de ene kant verbonden, aan de andere kant gescheiden. Ook een mens moet ook niet behoren bij het Israël naar bloed alleen, moet je wel ook scheiding maken, scheiden zichzelf daarvan, om eenheid tijd tot tijd staan met Hashem, via Jeshua, alleen via Jeshua, anders kan het niet, maar dan had je, had je hem gezegd, uh, laat de doden, doden begraven, hè? want de mens moet, als, uh, uh, want de schepper is de God van levende wat is de schepper is levende levens en niet dus de god van Abraham Isaac en Jacob het de god van levende en niet de god van de doden